In Hengelo zijn vijf mannen aangehouden voor het mishandelen van twee politiemensen. De agenten spraken afgelopen nacht in het centrum een groepje aan dat zich luidruchtig gedroeg. Toen een van hen een glas naar de agenten wilde gooien, probeerde die hem aan te houden. Bij de daaropvolgende worsteling werden de twee agenten op de grond geduwd en tegen het hoofd geschopt. De twee werden ontzet door toegesnelde portiers van horecagelegenheden in de straat. Andere agenten hielden de vijf mannen aan. Ze zijn tussen de 20 en 26 jaar oud. In Assen is gisteren een peuter uit een snikhete auto bevrijd. De wagen stond meer dan twintig minuten bij een winkelcentrum in de brandende zon. Omstanders forceerden een deur en haalden het meisje van anderhalve uit. Ze raakte op dat moment even bewusteloos. Het kind werd opgevangen door ambulancemedewerkers. Even later mocht ze met haar 26-jarige moeder mee naar huis. Het incident wordt gemeld bij bureau jeugdzorg. De brandweer en het leger denken nog zeker tot dinsdag bezig te zijn met het nablussen van de natuurbrand op de Strabrechtse Heide bij Hezen. Vandaag waren er bij elkaar 400 brandweerlieden en zo'n 100 militairen ingezet om het smeulende vuur te bestrijden. Het brandweerkorps Brabant-Zuidoost heeft inmiddels hulp gekregen van korps Zuid Utrecht, Gelderland en Overijssel. Door de brand is een stuk natuurgebied van 150 tot 200 hectare verwoest. Bij een frontale botsing in het noorden van Duitsland zijn twee automobilisten om het leven gekomen en werd in de kofferbak van een van de auto's het lijk van een vrouw gevonden. Het ongeluk gebeurde ten noorden van Magdenburg. Het lijk werd gevonden in de auto van een 59-jarige man. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de vrouw om het leven is gekomen. Vast staat dat ze al dood was voor het ongeluk gebeurde. Mogelijk heeft de man het verkeersongeluk bewust veroorzaakt. Het weer vanavond nog lang vrij zonnig. In de loop van de nacht overal bewolkt, minimaal rond 15 graden. Morgen veel bewolking en een temperatuur van 20 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.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 zo zijn we bijvoorbeeld Twee jaar geleden zijn we door, nee, door Fortis gevraagd. Die wilden een stunt op zee alsof een boot door een uh, inkvis werd opgegeten. Ah. Of wij het konden verzorgen. En toen heb ik een, uh, een opblaasbare inkvis laten maken bij een bedrijf van 25 meter groot. Ja. Die we met zijn tentakels achter een uh, zeiljacht hebben gehangen. Met lijnen dat we die tentakels al konden bewegen. En dan zijn we qua promotie uh, van Scheveningen naar Bergen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 Het camp zit helemaal vol al. Dus we hebben twee weken dertig kids hier. Die Zo, die logeerden ook hier in de deze nee, tent? Nee, het, surf, oh. het logeren doen we niet. Omdat het veel tussen de acht en de dertien jaar is. Dat vind ik best wel een groep ja. waar je voorzichtig mee moet zijn. Dus het is veel hier in de buurt. Haarlem, Heemstede, kinderen uit Zandvoort natuurlijk. Dus ja. ze komen rond half tien. En rond half vijf kunnen ze weer opgehaald worden. We hebben een grote indianententen op het strand. Wat een hangout is. Leuk. Avondroog ja. met barbecue. En het is...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 Ja, je bent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 Maar dat het het uh, in Zandvoort nog geen pieren hebt. Dat het hier in Zandvoort... Ach. Nou ja, het kan... dit seizoen is het goed. Twee maanden die golf. Maar op dit moment... wachten en dat merk je, je wel. Je kracht. moet dan maar als, als uh, strandtent afwachten waar je aan het strand zit. Lijkt me dan wel eens. Ja. <laughs> ja. Nou ja, okay, maar voor ons zou het God, lekker zijn als het hier. Het uh, <laughs> is net iets beter. Kijk jij daarvan? Zou dat juist positief of negatief zijn? Dat ja, lijkt je? mij geweldig. Ja. Nou ja...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 Nou, ik doe, ochtends uh, zijn we meestal rond een uurtje of half negen, negen hier. Soms als ik uh, laat ben, zelfs ben ik wat later. Maar dan is het paviljoen al open, dus dan ben ik er rond tien uur, half elf. Dan ga ik of weer fietsen of ik slaap lekker uit. Ja, en dan maken we alles klaar voor de avond, voor de week. En meestal gaan we opbouwen met de lessen. Om tien uur starten de lessen. Katemaringlessen, kitesurf, golfsurfen, die melden zich dan. En dan ga ik even van weekenddag uit. Dus heb je al iedereen rondrennen die in pakken gezen moeten worden. Instructeurs die spullen klaarleggen.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 Surgery So go on and squeal At the FBI We can make a deal Make it work. Cause they like the guy who will stab a friend. I'm FM Zone Force! Ladies and gentlemen, this is Mambo number five.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 En ik heb echt, uh, ik vond het doodeng. We stonden op een klif 100 meter hoog. En je hoorde al het gerommel van die golf. Oh, awesome. Ja, die was gewoon uh, 15 meter hoog of zo. Een beetje 10, 15 meter hoog. En hij kan ook wel 20 meter yeah. worden. Maar dat is niet normaal. En dan mensen surfen eraf. Maar dat is ook echt, uh, ja, het gevaar. Levensgevaarlijk. Je moet daar wel super, super pro voor zijn wil je dat kunnen. Mm -hmm. En ik vond het om naar te kijken al eng. Want als je het op de film ziet, dan laat ze niet zien. Dat, dat iemand doodgaat of verdrinkt.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 specifiek uh, bij dit uh, bedrijf? Nee, ik denk dat wij uh, sowieso qua dat soort evenementen uh, ja. gebeurt er niet zoveel. Ja, de insteek hier is gewoon uh, meer sportief. Je kan, hier wel, je kan er prima eten, maar het eten is hier ook eerlijk. Ja. Het is veel, uh, veel biologisch, het is niet oh. te duur en oh. het is allemaal vers gemaakt. Als je bij onze hamburger eet, is het uh, ja. 100% Angus -bief die ze hier staan te maken en het is, ja. niks is kant en klaar.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 Estoy haciendo la mejor salsa del mundo. Salsa Mix. Cózalo, co, co, co, co, co, co, co, co, co, co, co, ZANG Alza mís soy, cada de, soy, cada de, soy cada de niño g